Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Dieselauto's van Volkswagen niet stilleggen zoals in Zwitserland is gebeurd. Vorige week kwam aan het licht dat Volkswagen zijn diesels heeft voorzien van software... waarmee de motor in testsituaties veel milieuvriendelijker is dan normaal. Oppositiepartij GroenLinks wil dat de verkoop van nieuwe Volkswagens nu ook in Nederland stopt. Maar de EU-landen kunnen dat niet eenzijdig doen... zo laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten. In Londen woedt een grote brand in een moskee. Tientallen brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. De helft van de begaande grond staat in brand... en het vuur is ook doorgedrongen tot de eerste verdieping. De brand woedt in de Betul-Futu moskee. Dat is een van de grootste moskeeën in West-Europa. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Het dodental na de ramp in Saoedi-Arabië is verder opgelopen. Volgens de Saoedische autoriteiten zijn 769 mensen om het leven gekomen... 52 bedevaartgangers zijn alsnog aan hun verwondingen bezweken in het ziekenhuis. Toen de bedevaartgangers donderdag op weg waren naar een ritueel in een voorstad van Mekka... brak paniek uit en werden veel mensen onder de voet gelopen. Er zijn meer dan 900 gewonden. Deze week zijn meer dan een half miljoen Friese woorden vertaald voor de vertaalsite van Google. Ondanks werd bekend dat het Fries binnenkort wordt toegevoegd als nieuwe taal aan Google Translate. De nieuwe woorden zijn nu nog niet te vinden... want de vertalingen moeten eerst nog worden goedgekeurd. Die controlefase gaat na dit weekend in. Wanneer de vertalingen beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht is het helder en het blijft overal droog. Later vannacht kans op mistbanken. Morgen opnieuw flinke zonnige periode en het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor knooppunt Diemen 2 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer. De werkzaamheden op de A12. A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rechterrijstrook is dicht. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor naar 2 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de sterf, y que de tu dat este corazón hem los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vraag y que de tu van hem zal houden. Als ik sterf, a Dios le pido, a Dios le pido. Toen Que de tu voz, sea de días, adiós, le pido. adiós le pido. en Juanes J op zijn Spaans. en Adios Lepido. En uh, ja, ik ga nog een, uh, nog een plaatje draaien. Ja, ik weet dat mevrouw het uh, heel leuk vindt. Oftewel, het plaatje heel leuk vindt. Of ze mij nog leuk vindt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval een plaatje van Tino Martin. En het is goed zo! De tijd heeft mij geleerd. Ik moet het vergeten. Al kost het me moeite.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 Zeker, je gaat toch jij gegaan, weet waar ik nu sta, het is beter dan ik ga. Oh, is het niet gelukt, ga je mij voorbij, hoop dat jij het zult vinden, al is het zonder mij. Ja. Ja, ah, dat was hij dan, Tino Martin. En het is goed zo. En ja, mocht je problemen hebben met je computer, ons niet meer te ontvangen. Nou ja, hoop, uh, hoop storingen bij Zigo in ieder geval. Dus uh, het legt niet aan uw computer. We gaan verder met. Uh, ja, waar gaan we mee? Verder? Met Amy Winehouse. En you know I'm no good. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jou nummer 1, CFM, Zandvoort met Entertainment for You. We gaan lekker verder met een beetje Spaanstalige zomerplaat van Julio Iglesias. En ja, hij hebben een hele lange tekst. Voya a de la cabeza portuaire. Zoiets is in ieder geval. We gaan luisteren. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Y ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño Y al fin me ha que te estás burlando que te estás riendo en mi propia cara de mi corazón voy a perder la cabeza por tu amor si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo y yo no soy la roca que golpea la ola soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder.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 Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos de mi corazón Voy a perder la cabeza por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 Een heerlijk zomersplaatje, Julio Iglesias en Voya a perder la cabeza por tu amor. Een hele mond vol. En dat allemaal hier bij CFM. Goedemiddag, of nee, goede avond moet ik zeggen. Ja, 19 minuten over de klokken van 6 uur. En we gaan verder met een Nederlands talig plaat. Jan Smit en Laat Me Maar Gaan. Het is zo simpel om te zien wat liefde is. Het is precies diezelfde. Dus mis me niet, schat ik aan jou. Ja. Ja. De hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u met Fred Heij.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 The Way You Lie, Eminem en Rihanna Heerlijke plaat Hier bij ZFM, goede avond 27 minuten eh, Momenteel 28 minuten over de klokken Van 6 uur Dit eh, is het tweede uur van ZFM Entertainment for You, tot en met de klokjes Van 7 uur, mijn naam is Fred En we gaan verder met Mick Hucknall En let me down Nee, let me, let me down easy Verslik mij Ja, duurt even Sommigen hebben een aanloopje nodig. Al is Let me down easy. thought we'd have to part But now it's all over But the last goodbye I'm telling you, baby, please Let me down Down Easy, Mick Hicknell Heerlijke plaat Van het Soul Album Destijds gemaakt Even kijken, ja, ja, ja, we gaan even kijken Ja, en we gaan gewoon een lekker plaatje Draaien uit de vervlogen jaren En uh, kent u hem nog? Timmy T en What Will I Do bekend van het uh, de allergrote hit met uh, One More Try en ja u kent hem allemaal vast nog wel en die tijd was uh, ja, een beetje de voor mij net de entree van, uh, van de cd zeg maar ja en uh, daar was dit uh, eigenlijk uh, het b nummertje van oftewel uh, ja, de a en de b kant maar dat stond dus op, uh, op, op cd en we gaan dus verder met Kenny B en hebben we het over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 gaat. We gaan verder met een uh, lekkere gauw van George Michael in hybride over feest. Entertainment for you.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 André Hazes maand, eigenlijk. Ja. Nou, het is alweer 11 jaar geleden, André Hazes. 23 september was dat. En ja, we gaan gewoon een lekker plaatje nog draaien. En, en dat doen we met Pitbull en Mark. Mark, hoor mij nou? Mark Anthony. En Rain Over Me. Nou, eventjes wachten dan mij nog.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 Well for next we Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Ve no me hables más Y tíramelo mami chula No game you see You can put the blame on me Dale muñeguita Weet. Zit het er alweer haast op? U hoort het goed. Dit waren weer uh, twee aangename uurtjes met uh, lekkere muziek. Muziek van toen, muziek van nu. En uh, ja, ik heb ze met plezier gedraaid natuurlijk. En nu heb je naar kunnen luisteren. En daar wil ik u voor uh, bedanken. Dus bedankt voor het luisteren in ieder geval. Naar entertainend voor u deze twee uurtjes. En u kunt gewoon uh, lekker blijven luisteren natuurlijk. Want als u een beetje van de top 40 muziek houdt... dan uh, ja, krijgt u naar mij... Uh, de herhaling van donderdag... van Maurits Mulder. Met uh, de Euro Breakdown. Dus blijf, uh, blijf in ieder geval lekker afgestemd. Ja, ik zou zeggen... bij deze... toch weer tot volgende week. Als het goed is. En uh, we gaan nog eventjes tot het nieuws van 7 uur. Gaan we nog wat muziek draaien natuurlijk. Tot het NOS nieuws. Dus bij deze nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En we gaan lekker verder met Megan Trainer En All About The Base.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 says i see the magazine uh -huh. working out.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 Blijft het toch een heerlijk nummer, hè? Megan Trainor en all About de base. En we gaan lekker verder met een Nederlandstalig nummer. En dat is van Wolte Kroes. En ga mee met mij. Ik weet nog goed. Ik was het even helemaal, helemaal kwijt. Ik dacht, ik weet niet wat ik moet. Ik ben dus echt gewoon, gewoon weer alleen. Maar mijn beste vriend... Wij, we gaan er even samen, samen op uit Want dit heb jij niet verdiend Ik neem je mee, mee, mee naar de kroeg Een vrouw, maar de liefde is een moeilijk spel. moeilijk spel. En ik zat diep, diep in de put. Gelukkig zijn mijn beste vriend. Die zei we gaan er even samen, samen op uit. Want dit heb jij niet verdiend. Ik neem je mee, mee, mee naar die kroeg.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 Let's go. Away.